Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor deze prachtige rondwandeling. We hebben heel mooi weer gehad, zelfs een zonnetje nog. Hartstikke bedankt, Christina. Oké, okay, graag gedaan. Tu sais, je weet ik ben nooit zo blij geweest als deze dag. We gingen op een plage, een beetje zoals celle Het was de avond. Een avond waar het mooi was. Een sazon die niet in het noord van Amerika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 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Marian Hageman met het NOS Journaal. Nederlandse militairen vinden dat de politiek snel een besluit moet nemen... over eventuele verlenging van de missie in Afghanistan na 2010. De politieke discussies van de laatste tijd veroorzaken onrust... onder de militairen en hun achterban. Zo blijkt uit een rondvraag door de NOS. De militairen pleiten voor snelle duidelijkheid... omdat de voorbereidingen voor een nieuwe missie nu al zouden moeten beginnen... Over zo'n nieuwe missie zijn de meningen onder de troepen verdeeld. Sommigen vinden stoppen zonde, omdat al het werk dan voor niets is geweest. Anderen zeggen dat een pauze van een jaar goed zou kunnen worden besteed aan opleiden, trainen en onderhoud. De missie in Oeruzgan begon in 2006. Er zijn 21 militairen gesneuveld. De Griekse socialisten hebben bij de parlementsverkiezingen de absolute meerderheid gekregen. Dat is de conclusie na de exitpolls, die meteen na het sluiten van de stembureaus zijn gehouden. Volgens de prognoses krijgt de socialistische Pasok van Papandreou ruim 42% van de stemmen. Goed voor 155 van de 300 zetels in het Griekse parlement. De regerende conservatieven komen volgens de voorspellingen niet verder dan 26% ofwel 99 zetels. In Athene vieren aanhangers van Papandreou de overwinning al door toeterend door de straten te rijden. De strijd om het lijsttrekkerschap van de PvdA in Den Haag... bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is losgebarsten. PvdA-kopstuk Jeltje van Nieuwenhoven is kandidaat, net als wethouder Marnix Noorder. Wethouder Henk Kool, die ook kandidaat lijsttrekker was, heeft zich teruggetrokken... omdat hij denkt dat van Nieuwenhoven meer stemmen zal trekken op 3 maart. In Den Haag doet ook de PVV van Geert Wilders mee, net als in Almere... PvdA-wethouder Marnix Noorder blijft wel kandidaat lijsttrekker. Hij vindt dat Van Nieuwenhoven nog van de PvdA-lichting is van pappen en nat houden. Nu is de PvdA volgens Noorder een partij van aanpakken. Hij vraagt zich ook af of Van Nieuwenhoven de stad wel goed genoeg kent. De leden beslissen uiteindelijk wie de lijsttrekker wordt. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat zon, later mogelijk regen. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maar wij zijn het, we zijn het steeds gewen.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 de levenslijn loopt, als je in je handpalm kijkt, vanaf ongeveer halverwege de afstand tussen wijsvinger en duim, loopt die in een mooie boog naar beneden richting de pols en in de meest ideale situatie loopt die om de duim heen. Dus vormt die een prachtige boog om de duim heen. Dat noemen ze de levenslijn omdat die te maken heeft met de levensenergie.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 Tell by a look on my face. When no one sees the flame that keeps me up.